Een Egyptisch Weekblad schreef deze week dat Mohammed Al-Zawahiri Morsi zou hebben overgehaald om 25 Al-Qaeda-leden vrij te laten die door de doodstraf of levenslang waren veroordeeld. Op het WK Atletiek in Moskou is de marathon gewonnen door Steven Kiprotich. De Oegandese werd vorig jaar ook al Olympisch kampioen. Kiprotich liep in de slotfase weg bij de Ethiopier Desisa, die tweede werd...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 ANWB Verkeersinformatie. Dit weekend is de A58 Eindhoven richting Tilburg dicht. Daarom is het behoorlijk vastgelopen op de A2 van Maastricht naar Den Bosch. Tussen knopen de Hoogte en West-West staat 10 kilometer. Verkeer vanuit het zuiden van het land richting Utrecht kan het beste omrijden via de A73 over Nijmegen. Verkeer richting Breda rijdt om via België over Antwerpen. Op de A28 Hogeveen richting Assen staat tussen het Dwingelo en Beide 2 kilometer. Zijn auto met kerven gekanteld, de linkerrijshoek is dicht. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de avond. Hans Smit. Goedemiddag, welkom terug bij Opium. Dit half uur hoort u wat Arthur Dokters van Leeuwen in zijn platenkast heeft staan. Hij was hoofd van de BVD, voorzitter van het College van Pro Procureurs-Generaal. Voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. En twee jaar geleden kwam zijn bundel Later Sprookjes uit. Binnenkort volgt er een nieuwe dichtbundel. Maar dat allemaal later. Eerst maar eens kijken hoe die platenkast eruit ziet. Ja, daar is een kast. Die, uh, daar kijkt u nu naar. Die is ondergebracht in een oude Spaanse broodkast, die wij voor ons trouwen van mijn schoonvader, die anti was, hebben gekregen. Het was nog wel een hele gepuzzel om het allemaal weer in te krijgen, vooral de versterken en zo. Uh, dus daar is het begonnen, maar inmiddels uh, heeft het zich uitgebreid tot uh, de, de verdieping hierboven en ook nog wel een klein beetje daar weer boven. Zo dus gaan die dingen... Hebben we het dan over uh, cd's, uh, lp's, bandjes? Natuurlijk met bandjes niet, daar ben ik nooit aan begonnen. Hm. Natuurlijk wel cd's, die staan ook in deze kast. Ik heb net uh, mijn uh, pick-up laten repareren, dus die doet het weer. Verder is allemaal cd's. Ik ben ook nog niet toe aan e-pods en dat soort dingen meer. Ik heb er wel eens naar geluisterd uh, met van die kleine oordopjes, maar ik vind het geluid uh, niet goed genoeg. Mag ik even met u teruggaan naar uh, Zeist, waar u uw jeugd heeft doorgebracht. Was er muziek in huis? Zeker. Mijn vader was, uh, mag ik wel zeggen, ja, een gepassioneerd amateurmuzikus. Hij speelde veel instrumenten. Hij speelde heel goed alblokvaart, en speelde ook goed viool. Dat is heel interessant, want mijn moeder was toondoof. Dus die, er was altijd wel een zekere spanning tussen die twee. Ze begrepen heel goed dat dat zijn passie was. en Ze zat hem ook niet in de weg, maar ze vond het toch moeilijk. Is er wat u betreft muziek die staat voor die tijd in Zeist? Nou, Bach. Natuurlijk. Dus dan ben ik echt opgegroeid met de Matthäus, zal ik maar zeggen. Want dat voerden ze dan ook eens per jaar uit. En ook uh, uh, Tchaikovsky. Pianoconcerten. Dat weet ik nog heel goed. Dat is een van de eerste platen. De mensen waren arm toen. En uh, althans, we waren relatief niet slecht af. Toen mijn vader nog leefde, maar er was gewoon weinig geld zo'n heel krak en pick-upje dat ik heel lang mee meegesleept heb tot in mijn studenten toen mijn tijd had toe. En dat was dan de eerste praat waar dat pianoconcert door het huis golf. Dat weet nog heel goed. Dan lagen we zonder te slapen. En dan komt die pianomuziek. De eerste deel uit het eerste pianoconcert van Tchaikovsky. Dat is door dat huis in Zeist golfte waar Arthur Dokters van Leeuwen zijn jeugd doorbracht. Verder veel Bach zoals u net al zei. We zijn bij de kast. Dit is de kast. Dit is de kast. We begonnen met de cd's. Met de... Met het? Uh, natuur, met LP's en vervolgens zijn het uh, cd's. Uw eerste singeltje, weet u dat nog? Ik heb nooit singles gekocht. Hmm. Ik, ben, ik heb altijd platen gekocht, uh, langs platen gekocht. En wat was Als de eerste? Student. Nou, ik denk dat de Beach Boys uh, heel ieder dat, de, dat, de, dat de, een van de eerder eerste waren. En Brahms, herinner ik me, moet hier ook nog wel ergens tussen staan. Dus, ik, uh, dus daar zit ik wel, precies weet ik het meer. Maar daar was ik wel heel vroeg bij, bij die twee. De Beach Boys, en welk nummer is dan, wat u betreft, uh, een mooi voorbeeld van? Nou, het is natuurlijk Good Fibrations, dat is natuurlijk het beste wat ze ooit gemaakt hebben. I, I love the colorful clothes she wears. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind. From the wind that blits her perfume through the air. I'm digging up good vibrations.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 Rich are ahead Vibrations van The Beach Boys was dat uit de platenkast van Arthur Dokters van Leeuwen. U bent opgegroeid in de jaren 60, dus u, u moet veel van die muziek van toen hebben meegemaakt, ook. ja. Zeker. Ik heb echt de opkomst van de Rolling Stones uh, allemaal gehoord. Dat was ook we geweldig. Ik was meer een Rolling Stones uh, figuur dan, uh, dan een Beatles figuur. Dat was een soort twee kampen strijd. Maar er zijn heel veel, er is allemaal fantastische muziek gemaakt toen. Creedence Clearwater Revival en John Fogarty is ook wel een van mijn uh, favorieten. Bad Moon Rising. In Creedence Clearwater Revival met de stem van John Fogerty, ik, ik denk, u, u woont in Den Haag. U, u heeft grotendeels uw carrière ook in Den Haag doorgebracht, dus de Haagse band zoals die Golden Earring, Q65. Heeft u er iets mee? Nee, ik vind het wel goede muziek, maar ik heb het nooit gekocht of verzameld. Hoe zou u zelf muziek uh, muzieksmaak omschrijven? Bent, bent u een, een specialist op een bepaald gebied of zegt nee, u van ik ben een alleseter? Ik heb veel jazz dus het is één klassiek, twee jazz en daarna sommige soorten van populaire muziek. Jazz, jazz is natuurlijk een heel breed terrein. Ja, vooral cool jazz. Miles Davis, en Coleman Hawkins, dat soort types. En Sun Ra natuurlijk, niet te vergeten. Sun Ra, dat moeten we even uitleggen. Uh, Sun Ra is, is gek. Hij is helaas overleden, maar hij had een prachtig. Uh, hij is Sun Ra en is wat was het? All Star Universal Orchestra. Dat is geweldige muziek is dat. Als ik gedepressief ben, nou ik ben niet depressief. Ik hoef geen pelletjes te slikken, maar laten we zeggen, in een wat minder opgewekt humeur, dan is Sun Ra een voortreffelijk treffelijk uh, Geweldig is dat. Die ligt hier zelfs op tafel. Ja, die had ik meegenomen voor het geval dat jullie niet wisten wie Sun Ra was. Space is the place. Dat gaat 21 minuten lang door. Steeds hetzelfde. Geweldig. Oh, oh, Astro Intergalactic Infinity Orchestra. Nou u weer. Kijk, zo moet het. Als je het nou toch doet, dan moet je het zo doen. Klassiek, jazz, dat zijn de belangrijkste terreinen waarop uw muzikale smaak zich uh, heeft uh, ontwikkeld. Is er iets waar u van u zegt... Ja, dat moet u zeker laten horen in deze rubriek? Absoluut, u moet vooral laten horen... de plaat van het debuutconcert van mijn dochter... Dat anders vind ik eigenlijk een soort, uh, had ik eigenlijk als voorwaarde stellen, Dat heb ik niet gedaan. Flavors, dat is de uh, opname van haar debuutconcert in Carnegie Hall. Dus dat vind ik toch wel... Uh, de ene dienst is de andere waarde. Het is ook hele mooie muziek. Dus die geef ik He, dan ze... u ook cadeau. U geeft mij nu een cd? Ja. Op voorwaarde dat ik hem draai? Ja. Uw dochter Amber is celliste, hè? Ja. Amber Dokters van Leeuwen. hij is... Uh, uh, geadopteerd. Sinds uh, een anderhalf jaar geleden kwam ze bij ons uit Zuid-Korea. Zuid ze heeft in, uh, in Den Haag gestudeerd. En ze heeft in uh, New York gestudeerd. Daar woont ze nog. Ze zien nog wel eens. Dus dat, uh, uh, wat dat betreft is het aan. Uh, wij gaan ook nog wel eens naartoe. Uh, Skype en noem maar op. Wat dat betreft. In die afstand uh, beleef je het toch niet meer zo. Ik had wel liever gewoon, zoals elke ouder, in huis. Ja. Uh, ik vind het prima zo. En, uh, dus een beetje via deze zijlijn. Ik heb daardoor veel muziek en veel meer muziek en muzikanten meegemaakt. Via haar en haar vrienden en haar leraar en noem maar op, dan ik er anders gedaan zou hebben. Een verrijking van uw eigen leven? Absoluut. Absoluut. Zullen we een stukje van Evan Brain, de componist, draaien? Want dat heet Vlevers? Ja. Flevers, althans een deel eruit, van uh, Eve van Breen. Op de cd Flevers van uh, Amber, Dokters van Leeuwen. Op tafel ligt hier ook de uh, Ballad of Mauthausen van uh, Miki's Theodorakis. Gezongen door Maria Farandouri. W wat, wat, wat heeft u met deze cd, met deze muziek? Nou, ik heb uh, sowieso veel met, uh, met Theodorakis en überhaupt met uh, volksmuziek. Daar heb ik heb er nog helemaal niet over gehad, maar ik heb vrij veel volksmuziek staan... Het, uh, en daar vind ik dan uh, dus ook uh, Spaanse muziek, en Portugese muziek, en, uh, maar ook veel Griekse muziek. En ik vind Theodorakis toch wel een bijzondere componist. Mm. Dus, uh, dus daar moet, ligt hij eigenlijk. En wat is dan het beste werk van hem? Dit. En wie heeft dat het best uh, uitgevoerd? Zij, Maria Veranduil. Je Asma, Asmaton, Song of Songs. Dat was muziek van Miki Theodorakis. uit The Ballad of Mauthausen. Gezongen door Maria Farandouri. U schrijft sprookjes. U heeft altijd geschreven. Uh, maar uw uh, late sprookjes uh, zijn twee jaar geleden uitgekomen. Bent, bent u een, een schrijver die ook met muziek schrijft? Ja, Mozart. Daar gaat het het beste mee. Dus dat heeft een uh, natuurlijk ritme... En dat kan je dus heel goed opschrijven. Welk stuk zegt u dat schrijft het lekkerst van Mozart? Zijn, uh, piano, zijn kwartetten zijn heel mooi. Uh, piano is natuurlijk heel mooi. Uh, Pianoconcerten, gaat u maar door. Laten we luisteren naar een deel van een de pianoconcert van Mozart. uit het vijfde pianoconcert van Mozart. Ideale muziek, althans volgens Arthur Dokters van Leeuwen, om bij te schrijven. We zijn bijna aan het einde van deze rubriek. Volksmuziek, een grote collectie heeft u, zei u, van uh, Grieks onder andere, uh, Portugees. Heeft u ook Nederlandse volksmuziek? Uh, niet zoveel. veel, ik, vind, uh, ik heb niet zo'n platen van. Uh, maar wat ik leuk vind is drukwerk. Harry Slinger? Ja, je loog tegen mij enzovoort. Prachtig nummer is dat. Want, uh... Waar het over gaat, is niet geheel duidelijk. <laughs> uh, ontzettend goed gedaan. Erg leuk. Toen ik daar kwam, was jouw deur voor mij op slot. En je deed of je niets had gehoord. Nu zeg je mijn lief, het slot was kapot. Nu zeg je, kom brengen we door. Alsof ik een kind was, geloof dat je dacht Dat ik helemaal niet was. Zes schat, denk je dat je baan kan. Zes schat, je bent heel wat van plan dan. Toen ik thuis kwam, dan was er geen brood meer in je kast. En je zei, ik kan niets voor je doen.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 je bent heel erg van vooral. Toen ik haar kwam, was er geen plaats meer in je bed. En je zei, ah, slaap jij uit de bank. Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je een litte drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. We kijken, Bak. Ja, je loog, mij, alsof ik een kind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 Je bent heel wat van Van Van ben je nou van plan. Arie Slinger en Drukwerk met jaloog tegen mij uit de platenkast van Arthur, Dokters van Leeuwen. Hartelijk dank, meneer Dokters van Leeuwen, voor uw medewerking aan dit programma. Hopie dat er nu op zit, overigens. Open je met AVO.nl als ons mailadres. Om vijf uur op Nederland twee kunststuur met aandacht voor fotograaf Koos Breukel in de Zomer Expo in het Haagse Gemeentemuseum. Um, en uh, volgende week zijn we er weer. Dan met Joop van Kandenborg. Hij is dan te gast. Is ondernemer en kunstverzamelaar. En zijn eigen museum. Opende in 2014 in Wassenaar. Straks uh, na half vijf uh, het Sportforum. met Ronald Boot. Uh, Eerst om half vijf natuurlijk René van Brakel met het nieuws. Maar Ronald, wat ga jij doen straks? Ja, de gasten die je op de achtergrond hoort zijn vanavond... of van de middag is het eigenlijk, hè. Atletiek trainer Frans thuis, VI-verslaggever Simon Zwartkruis... en Robert Misset, hij is van de Volkskrant. We hebben het natuurlijk over de, de dingen die afgelopen week gebeurd zijn. Nederlands elftal, de, de voetbalcompetitie... en de wereldkampioenschappen atletiek. En dat doen we ook live natuurlijk, wereldkampioenschappen atletiek. En ook nog een beetje wielrennen, de Eneco-tour. Maar we gaan nu eerst luisteren naar het NOS Journaal met René van Brakel. Dit is Radio 1. In Egypte is een broer van Al-Qaeda-leider Al-Zawahi opgepakt. Dat gebeurde bij een wegversperring. Hij is de leider van een radicale, maar niet verboden islamitische groep... en had goede banden met de afgezette president Morsi. Intussen probeert de interim-premier van Egypte... de moslimbroederschap als beweging te verbieden... zodat hij zijn activiteiten moet staken. Na de aanvaring tussen een veerboot en een vrachtschip... voor de Filipijnse kust zijn tot dusver 32 doden geborgen...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 Jemen zitten in de regentijd, waardoor droogstaande rivierdalen... heel snel kunnen vollopen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Imstra. Er zijn opklaringen, maar vanavond neemt de bewolking toe. En dan kan er plaatselijk wat regen gevallen, maar nog niet zo heel erg veel. Dat komt later pas. De zuidwestenwind wakkelt geleidelijk aan naar matig, windkracht 4. En zeeën op het ijzermeer windkracht 5 A6. En in het Noordwesten kan het later hard gaan waaien, windkracht 7... Vanavond en vannacht wordt dan de bewolking dikker en na middernacht gaat het van het westen uit regenen. Het wordt niet koud vannacht, want de temperatuur die zakt naar een graad of 17. Morgen dan is het eerst bewolkt met af en toe regen, maar smiddags klaart het vanuit het westen op en dan wordt het ook droog. Maar dat kan in het oosten en zuidoosten wel duren tot halverwege de middag. De zon gaat wel schijnen vanuit het westen en de temperatuur loopt op naar 20 à 21 graden. En aan het eind van de middag en in de avond... dan beginnen er vanuit het westen weer buien over te trekken. De wind waait morgen uit het zuidwesten, is matig. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5. En maandag is er nog veel bewolking. Ook dan kan er nog wat regen vallen, maar later op de dag knapt het op. Het wordt een graad of 20. En na maandag wordt het zonnig en droog... en de temperatuur stijgt geleidelijk naar 25 graden. AWB verkeersinformatie Op de A2 bij Eindhoven staat richting Den Bosch... zes kilometer file tussen Knopend Batendorp en Best West. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Daar wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Langs de lijnen met Ronald Boot. Goedemiddag, het is de middag de zaterdag van het Sportforum. Maar eerst hebben we de actuele sport, de wereldkampioenschappen Atletiek, daar zit die Houtkamp in Moskou. En die zullen we eerst maar teruggaan naar eerder op de dag, de marathon? Lijkt me een goed plan, Ronald. Prachtige marathon. Uh, warm was het weer, graadje of 4, 25. Alle hoogtepunten van Moskou weer voorbij zien komen. Een drama voor de Nederlander Michel Butter. Zo lang voor getraind, zo lang opgehoofd. Hij kan niet meer, en hij kan eigenlijk geen enkele topmarathonloper... Uh, uh, meer dan twee marathons per jaar lopen. Na ongeveer 12 kilometer geblesseerd uitgevallen. Echt een drama voor hem. En de winnaar, wat was dat mooi, zegt die Kip Protic uit Oeganda. 24 jaar, vorig jaar Olympisch kampioen in Londen. Maakte overigens zijn debuut op de marathon twee jaar geleden. En weet je waar? In Enschede... Daar werd hij eerste. Dat was een debuutmarathon. Vorig jaar dus in Londen. Kamp, Olympisch kampioen. En nu ook nog eens wereldkampioen. Dat is uh, heel mooi om te zien. Overigens, uh, je hoort veel lawaai op de achtergrond. Onder andere, en dat is toch wel een aparte dame, hoogspringster Emma Green. Ook vanwege haar uh, hoogspringcapaciteiten. Maar dat is een van die dames waar Izzyn Bajeva het over had. Over het, uh, dat het een schande was dat je in het land waar uh, de, de wereldkampioenschappen organiseert. Uh, daar eigenlijk in verzet tegen gaat. Want zij heeft die nagels uh, gelakt in de regenboogkleuren van de homo-beweging. En zij is een van de deelnemers, de Zweedse Emma Green. aan het uh, hoogspringen dat op dit moment bezig is. En we hebben ook nog wielrennen. Uh, Geo Lippus kijkt naar de Eneco Tour en ze zijn nog niet zo ver, geloof ik. Hè? Nee, ze zijn nog niet zo ver. Nog acht kilometer te rijden in een lood- en loodzware etappe. Het is al voorspeld: het zou oorlog worden vanaf de eerste keer dat ze de Cote de la Redoute over moesten. Daarbij Remouchon. Ze moeten in totaal drie keer moeten ze die klim op. De finish ligt ook halverwege de laatste keer dat ze de Redoute op moeten komen. En Lars Boom, de leider in het klassement, is in de problemen. Samen met Philippe Gilbert, trouwens. Want zij rijden op achterstand. Zij rijden op 1 minuut en 30 seconden van een drietal koplopers. Lopez, España, Parterski. Paul en Madrazo, die zit daar ook nog bij. Die hebben een kleine voorsprong. Zij zijn overgebleven uit een vroege kopgroep. En daarachter rijdt een groepje met de Nederlander Tom Dumoulin. Die staat derde in het algemeen klassement op acht seconden. En het zou zomaar eens kunnen zijn als de situatie ongewijzig blijft... dat hij die witte leidersstrui gaat overnemen van zijn landgenoot Lars Boom. Tom Dumoulin, we kennen hem allemaal nog uit de Ronde van Frankrijk. We weten nog hoe aanvallend hij daar reed. Wat voor geweldige tijdrit die hij afwerkte in de Ronde van Frankrijk. Gisteren werd hij al tweede in de tijdrit in Sittard in de Eneco Tour. Hij staat derde dus in het klassement en is op weg om die witte trui over te nemen. Maar er kan nog van alles gebeuren, want achter Dumoulin rijdt ook nog een groepje... met onder andere Wilco Kelderman, met Nicky Terpsel, met Chavanel, met Gilbert dus, met Pieter Wening. Dat zijn de mannen die in achtervolging zijn. En zij rijden nu een dikke 30, 35 seconden achter Tom Dumoulin. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En voor het sportsporum zijn vanmiddag hier atletiek trainer Frans Thuis, V.I. verslaggever Simon Zwartkruis en Robert Miset van de Volkskrant. En het gebruikelijke, het moment van de week. Frans, jij bent uh, nieuw als gast hier. Uh, jouw moment van deze week? Ja, dat overvalt me eigenlijk dat ik hier meteen moet beginnen. Uh, maar ja, mijn moment heb ik vanochtend in de krant gelezen. en uh, Dat is... Uh... Uh, ja, dat ik hartstikke blij ben dat Louis Vergaal zich opoffert uh, om uh, bondscoach van Nederland te willen zijn. Daar ben ik heel <laughs> blij mee. We komen daar straks ongetwijfeld op terug. Robert Messet. Twee kleine momentjes die met elkaar verbonden zijn. Uh, Marion Bartoli, die uh, op Wimmel een groot su uh, succes in haar carrière haalt. Die zes weken daarna ineens zegt, ik stop met tennis. Uh, en dan nog mooier, Maria Sarapova heeft een nieuwe coach, Jimmy Connors. En zegt na één partij al: van Nee, dit werkt niet. Uh, ik stop ermee. Ja, ik weet niet of we daar nog op terugkomen. <laughs> <laughs> uh, Simon. Ja, ik uh, wou als uh, officieel uh, voorzitter van de niet bestaande Clara fanclub even aandacht vragen voor een, uh, een prestatie van hem van afgelopen week in Brazilië bij Botafogo gaat Sowieso goed daar ze staan bovenaan na 14 wedstrijden en uh, afgelopen donderdagavond heeft hij een, een penalty benut en dat uh, ja, door een penalty benut. <laughs> ja, Robert <laughs> valt bijna van zijn stoel af, zie ik, <laughs> maar uh, dat ja, is laag, de oude C niet meer laag, laag in de hoek en uh, belangrijk ook nog. Hij scoorde de gelijkmaker, het werd uiteindelijk 3-3. Uh, maar uh, ja, ik, ik zie vrij veel van die wedstrijden, die zijn laat, maar uh, ik vind het wel leuk om, om dat een mm -hmm. beetje te volgen. En uh, ja, het zou zomaar kunnen dat hij in zijn laatste seizoen als profvoetballer, want daar ziet het naar uit uh, om, de, om de hoofdprijs gaat daar En Botafogo is twee keer kampioen geworden in de clubhistorie. Dus dat, uh, dat zou wat zijn. Ja, het zou een uh, heel mooi afscheid en een heel mooi einde van een carrière zijn. Van een hele mooie carrière ook. Uh, In stijl, denk ja. ik, ja. ja. Uh, we gaan door op voetbal. Het Nederlands elftal uh, speelde met 1-1 gelijk tegen Portugal. Oefen in land. Uh, de winst was voor het grijpen. Maar de voorsprong werd in de slotfase nog uit handen gegeven. En uh, vooral in de tweede helft kon de Vergaal niet echt enthousiast zijn over het spel. Uh, van ons vond ik het uh, heel matig. Dat is jammer. Maar als je dan uh, gewoon vijf minuten voor tijd nog 1-0 voor staat... dan moet je uh, achter je hoofd krabben van zijn wij nou werkelijk zo goed. Want we geven heel weinig kansen weg. Maar we creëerden vandaag ook niet zoveel kansen. Dus daar heb ik wel uh, wat zorgen over. Gas, uh, volg jij het voetbal? Ja, ik volg het voetbal. Deze ja. wedstrijd ook? Ik heb hem niet gezien. Dat is op een trainingsavond. En trainingsavonden we gaan voor. Uh, gaan voor. Uh, nog wel samenvattingen gezien, doelpunten en dat soort dingen? Ik heb helemaal niets gezien. Ik heb een stukje meegepakt van het verslag op, uh, op de radio in de terugweg. Dus ik, uh, ik, ik, heb, er, ik kan, heb er niks van gezien. Nee, Robert? Jazeker. Ook niet. Oh. <laughs> nee. nee, natuurlijk heb ik dat gezien. De... Ja, ik vond het. Uh, kijk, het gekke is er, is: er is heel veel over gezegd. Uh, wat... Ik het meest fascinerende vond, ik zag uh, zondag Feyenoord tegen Twente... zag ik uh, ja, Feyenoord-verdedigers die uh, met uh, ja, gebogen hoofd het uh, veld afliepen. De Vrij, die met een rode kaart uh, werd weggestuurd. Mathijsen, die de ene fout op de andere zwaar van Martins Indi die, die het niet heeft. En dan zie je spelen uh, tegen de grote... Uh, Cristiano Ronaldo, een, spellet, een, een, ja, een hele goede wedstrijd. Uh. Dus het grappige is toch dat... Ja, die jongens bij het Nederlands Alt blijkt maar meer vertrouwen hebben dan, dan mijn vijanden. En ik had ook nog best een aardige wedstrijd. vond het wel, ja, oké, okay, het is vriendschappelijk, het mag misschien geen 1-1 worden in, in de slotfase. Maar wat je ook kunt zeggen over het toch merkwaardige selectiebeleid van Loeien-Vergaal. Van met ene Paul Verhaag, uh, waarvan natuurlijk nooit iemand had gehoord. Uh, toch speelt het dan heel aardig, dus ja. Hoe kan dat, Simon? Nou, ik denk dat met name de jongens die Beveijenoord inderdaad die, die, die vervelende seizoenstart hebben gehad. Dat, het, dat werkt wel vaker zo. Dan is het wel prettig om even uit, de, uit mm -hmm. die entourage weg te zijn. En even ja, frisse neus te halen bij het nationale team. En dat, dat straalt dus wel heel erg uit. En ja, die hele verdediging sprong eruit eigenlijk. Dat is natuurlijk mm -hmm. een linie waar we ons al jaren hele grote zorgen over maken. Maar uh, dat, dat is eigenlijk al net zo lang als dat we ons daar zorgen over maken. Gaat dat toch uiteindelijk best wel goed. Qua naam uh, maak je, hou je handen vast. Maar ja, inderdaad ook tegen tegen zo'n gerenommeerde aanval als die van Portugal uh, geen enkel probleem Nee, Het probleem kwam was in de laatste minuten eigenlijk onnodig ook nog. Ja, het ging ook op een hele lullige manier eigenlijk. Maar als je. Ik bedoel, dat doet niks af aan, aan, aan die prestatie die ze hebben neergezet. Ja, dat vond ik verrassend. Heb je iets snijden gemist? Uh, jawel, jawel. Ja. Ik vind, uh, als je weinig creëert, wat Van Gaal natuurlijk zelf ook al aangaf... dan, uh, dan kom je al heel snel bij Wesley Snijder uit, namelijk. Want dat is natuurlijk uh, het eerste aanspeelpunt op het middenveld. Mm -hmm. En dat niet alleen. Het is ook iemand die uh, in een split second dan uh, een splijtende paas kan, uh, kan verzenden. Denk alleen al aan die paas waarmee die Robben vrij voor de keeper zette in de WK-finale. Ja. Uh, op het moment dat ik het zeg bedenk ik me meteen dat dat alweer drie jaar geleden is. En dat hij dat <laughs> daarna natuurlijk veel te weinig heeft laten zien. Maar uh, ja, als Snijder uh, weer zichzelf weer. Ja, het begint weer een beetje terug te komen, lijkt het. Hè? Ja, het ja. gekke is wel dat we daar ontzettend blij over doen. Terwijl het redelijk normaal is, volgens mij dat iemand uh, met dat salaris en met die status gewoon fit is en uh, zo goed mogelijk probeert te voetballen. Maar goed, het, volgens mij is het kwartje gevallen. ja. En daar mogen we denk ik wel, wel blij mee zijn. Ja wat waren voor jou de lichtpuntjes, uh, Robert? Nou, ik heb wat jongens inderdaad zegt vind ik ook wel terecht. Maar er zijn meer mensen, wel niet alleen die fijne spelers. Ik zag vorig jaar een Genie Wijnaldum... dat ik echt dacht van ja, deze jongen komt toch voor mij heel aardig voetballen. Maar bij PSV kan het totaal niet uit. Hij kwijnde weg aan de rechterflank. Uh, speelde vaker niet dan wel. En die is nu ineens de grote middenheer met PSV. Speelt met een frisheid en met een allure. Ik denk van ja... Hij kan dus blijkbaar wel daar voetballen op het, op het middenveld... wat hij ook heel graag wil en wat, ja, wat ik advocaat niet, uh, niet, niet zag zitten. Dus ook die jongen bloeit helemaal op. Dat is toch heel erg opvallend, Zelfs schaars, ook bij PSV. Maar in ieder geval, het zijn jongens die, uh, die dus nog, nou, nog wel iets kunnen, kunnen toevoegen. En laat we eerlijk zijn. Uh, iedereen deed natuurlijk een beetje, uh, ja, een beetje gek over, over uh, Paul Verhaag... die dan zijn 29e ineens doorsloopt. En ik ben zeker dat uh, Ronaldo op Google heeft gekeken... om te kijken wie die jongen in Gosnaar was... <laughs> En toen ik hem zag tegen tegen Dortmund dacht niet? ik ook van ja ik dacht nou ja, het wel <laughs> ik, afloed, maar ik zag toevallig die beelden van die verhaag tegen Augsburg of tegen tegen ja. ik denk ja deze jongen die moeten we toch niet tegen alle vier de, vierde verloren ja. Eh, ja. Toch, ja. toch, toch, toch deed hij het goed die die verhaag eh. ja tegen Dortmund werd hij echt alle kanten opgelopen ja, ja maar dat, ja, ja, ja maar tegen Portugal speelde die goed dus uh, is, ja, is ja, dat, dat toch uh, ook iets van een trainer die het vertrouwen geeft ook, ook het voordeel van uh, voorbeeld van uh, Wijnaldum wat wat Robert noemt die die een jaar later plotseling wel de sterren van de hemel speelt nou is dat natuurlijk Heel vroeg in het seizoen nog, maar... Ja, nou, daar is Van Gaal natuurlijk wel heel sterk in. Ik bedoel, hij heeft ja, ook zijn is... mankementen, daar gaan we het zo meteen over hebben. En had Frans het in het openingsrondje al over. Maar ja. uh, hoe hij inderdaad zijn benadering van spelers... en hoe hij ze inderdaad uh, het beste van uit zichzelf kan laten halen... ja, dat is wel een van de specialiteiten van het huis bij hem. Ja. Ja. Ja, het maar gaat natuurlijk nooit uh, in zijn totaliteit over de kwaliteit van de spelers. En jongens zijn allemaal goed. Daar hoeft echt helemaal niemand aan te twijfelen. Het is alleen altijd maar weer de vraag... wie is er in staat om uh, eruit te halen wat erin zit? En dat, dat is de truc. En dat kan met één wel. Dus natuurlijk, iedereen kan aan tafel hier 500 voorbeelden de laatste 10 jaar tevoorschijn halen. van spelers die fantastisch voetballen bij een club dan worden ze verkocht voor een hoop geld en ze en ze, en ze spelen geen meter meer ja dat heeft allemaal te maken met aansturing met met, met mentale rechtzetting met van alles en nog wat en de een kan dat wel en de ander kan niet en de een voelt zich in op de ene plek lekker en de ander niet ja dan dat, kom ik toch even op op het voorbeeld dat Robert net noemt als als, uh, als moment van de week Jimmy Connors die na één wedstrijd als als trainer ontslagen wordt dan dan merk je <lacht> al na één wedstrijd dat dat vertrouwen en dat gevoel er niet is ja nou, kijk, het is natuurlijk ook niet zomaar iemand hè, maar uh, kijk en Jimmy Connors was de wel een heel groot naam, maar had niets heel Ervaring als coach, maar ja. ik vond het sowieso een hele rare move omdat die man nooit iets te maken heeft gehad met, uh, met vrouwentennis. En vrouwencoach is een heel ander vak dan mannencoach, toch wel degelijk. Zo iedereen zegt dat het niet zo is, nou zeker wel. Vrouwentennis, absoluut is een heel is een heel ander metje. En die man die zat, daar. Ik heb die het belde toch gezien, Die zat alleen maar hoofdschudden te kijken. <lacht> daarvan was ik hier een god om naar te kijken en dan staan die ook helemaal uit. En ik denk toch dat Jarre Pogel dat het niet heel erg leuk vond. Uh. Ja. Nee, maar ook, ook dat is ook het typisch zo'n geval en daar kunnen we er ook met z'n allen 500 van opnoemen dat als je denkt dat je uh, goed hebt gevoetbald, of uh, goed hebt gehockeyd... of goed ja. hebt hard hardgelopen, dan ook een goede coach bent. Nou, zo simpel is het niet. Absoluut niet. Nee. Coach zijn is een vak, en het is natuurlijk best een voordeel... dat je het van dichtbij mee hebt gemaakt... Uh, wat het is om in de wereld top mee te draaien. Maar het is een heel apart vak. En Connors, nou ja, je, je bent heel uh, lief voor hem. Hij, zei, hij had niet zo heel veel ervaring. Nee, hij had helemaal geen ervaring. ervaring. Hij heeft één keer een jaar, ja, geloof ik, met Roddick aan de kant kom, gezeten... Kom. en een biertje gedronken. Ja, daar word je niet goed van. We, gaan hele, uh, we komen zo terug... We gaan nog heel even naar de finish van de Eneco Tour. Gio. Ja, we zijn bijna boven op de redoute. Althans, we zijn net bijna begonnen aan de beklimming. Want dat moet natuurlijk eerst nog gaan gebeuren. De laatste twee kilometer van deze koninginnenrit in de Eneco Tour. Een rit waar we nog steeds drie kooplopers hebben. Lopez, Paterski en Madrazo. Die kijken elkaar aan. En dan vlak achter rijden, groepje op 22 seconden. Waar ik Tom Dumoulin op kop zie sleuren. Vos, Dennis Stibach won al een etappe in deze Eneco Tour op de Dan. Daarachter dan weer Jean Saint. Dan hebben we daar ook nog Jan Bakenlands, die kennen we ook nog uit de Tour de France. Kort leider geweest op Corsica. Won er ook een uh, prachtige etappe. En wie hebben we daar verder bij zitten? Grifko zit daarbij. Uh, Daryl Impey zit daarbij. En ook Lieven Westra die heeft daar aangesloten nadat hij werd gelost uit de kopgroep Lieven Westra. Lang in een kopgroep van uh, flink wat mannetjes. Een mannetje of 15. Vanaf 50 kilometer zijn ze weggereden. En ze hebben het volgehouden tot in de finale van deze koers. Maar nu ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Want Dumoulin, die natuurlijk aast op die witte trui, zal alles alleen moeten doen. Er is niemand die van hem wil overnemen. Natuurlijk, Stibar heeft belangen, want Chavanel is natuurlijk nog een ploeggenoot van Stibar, die goed staat in het klassement. Die staat op de tweede plek. De andere mannen nemen ook niet meer over. Kunnen niet beter, willen niet beter. Dat betekent dat Dumoulin het helemaal in zijn eentje moet doen, achter die drie koplopers. En is hij dan nog in staat om in die laatste anderhalve kilometer te gaan dicht te Jan Bakerland. Zo hebben we hem ook gezien op Corsica. Zo probeerde hij daar die etappe te winnen... ...na Ajaccio. de etappe die hij uiteindelijk ook won. En dan zitten ze er vlak achter hoor... ...want die drie koplopers die hebben nog maar een gaatje... ...van ik denk hooguit een meter of 100. En dan zien we dat Lopez dan uh, ziet... ...dat daar het uh, gevaar in de achterhoede schuilt. Hij zet aan, hij gaat staan op de pedalen... ...en dan moeten ze daar in die achtervolging hard doorrijden... ...om erbij te komen. Nu gaat de bocht naar rechts... ...en dan komen we op dat eerste steile stuk van de Redoet. De berg die we kennen natuurlijk... De klim die we kennen uit uh, Luik-Bastenaken-Luik. Een stukje langs de autoweg, daar zijn ze op dit moment. En als we dan kijken vanuit het perspectief van die achtervolgende groep... dan zie je die drie koplopers daar vlak voor rijden. Maar het is niet ver meer, het is nog minder dan 400 meter. 350 meter voor die koplopers. En Die moeten dat dan toch uiteindelijk kunnen gaan houden. Maar ze moeten natuurlijk ook oppassen... want ze willen natuurlijk niet onderdoen voor elkaar in de laatste 300 meter. Ze kijken naar elkaar. We weten in elk geval dat Tom Dumoulin op weg gaat om daar de witte trui over te nemen. Want die achterstand die hij had in het algemeen klassement... 8 seconden op de leider op langs Boom. Boom die inmiddels al op 1-42 rijdt van de koplopers. Dat betekent dat Dumoulin in ieder geval die witte trui gaat overnemen. En daar gaat van de man van Bovistar. Hij won ooit een hele mooie bergrit in de ronde van Duitsland. Kijken of hij het nu ook kan houden. Of is het dan toch Lopez die er voorbij komt. Het is Lopez die er voorbij komt. Lopez die gaat hier de etappe winnen. De Spanjaard uit de bloeg van Sky. En dan wordt er achter nog... Hard gesprint hoor. Kijken of hij het kan houden. Hij kan het houden. Lopez wint voor Pateski, wou ik zeggen. Maar Pateski moet oppassen dat hij per de streep niet voorbij gereden wordt. En dat wacht hij wel door Stibar. Pateski wordt derde. Tom Dumoulin wordt vierde. En het mooie nieuws is dat Tom Dumoulin, de ene Nederlander, de witte trui, de leiders trui in de Eneco Tour overneemt van de andere Nederlander van Larsboom. Wij gaan we verder met het sportforum. Met drie gasten, Frans Thuis, Simon Zwartkruis en Robert Misset. Frans, um, jij liet aan het begin al even uh, blijken. Je bent erg blij dat Louis uh, van Gaal uh, bondscoach is geworden. En, en dat hij dat voor ons heeft gedaan. Ja, nou ja, ik heb dat vanochtend in de krant gelezen. Ik heb het net bij uh, de professional collega's uh, nog even geïnformeerd of het waar is. En het schijnt <lacht> waar te zijn dat hij gezegd heeft dat hij uh, het gedaan heeft uit een soort. Uh, ja, moet je het zeggen, uit een soort gift voor ons. Een soort martelaarschap, hè? En, is soort, bij, en dat, dat is verbijsterend. Daar heb God, ik even... Ja. Ik zat lekker aan mijn ontbijtje, dat is overigens lekker gebleven. Maar ik, ik zit eigenlijk nog steeds een beetje hoofdschuddend... of het wel waar kan zijn. Ja, zelfs dus ik als het zo is, hè? <laughs> zelfs als het helemaal waar is, en hij meent het ook... is het dan verstandig om te zeggen? Hij heeft het op tv gezegd, trouwens. Dus in die zin, ja, kan ja, daar nee, geen misverstand is, over ja, nee, Ah, nee, ik, ben, ik, ik vind wel dat je moet zeggen wat je wil. Maar... Ja, ik, ik vind het verbijsterend. Ik, ik kan niet anders zeggen. Dus ik, ik wil er wel nog wel meer genuanceerde zaken over zeggen. Maar eigenlijk, ik ben en blijf over. De nuance mag weg, wat jou betreft. In dit geval. Ja, ik, ik, re, ik, ik re, leef natuurlijk al zo'n uh, 35 jaar in de atletiekwereld. Waarin je uh, met helemaal niets uh, wereldprestaties moet leveren. Uh, en dan is het altijd weer ook lastig. En zeker voor mij. Uh, uh, omdat ik eigenlijk helemaal alle uh, steun altijd ont, ont, uh, ontboden heb. Uh, is het altijd weer onbegrijpelijk... dat je alle faciliteiten van de hele wereld hebt... dat je, uh, wat je ook roept, alles is mogelijk. En dat je eigenlijk alleen maar uh, als een onbegrepenen loopt te klagen... en te... En, en, en, en te, en te te zeuren. Dat is onbegrijpelijk voor mij. Onbegrijpelijk. Ja, op, nou, kijk, Simon zei het net ook al, uh, we kennen de goede man al denk ik ruim 20 jaar. Hij is altijd zo geweest. Mm -hmm. ja, ook bij Ajax, uh, ja, dat, mochten we allemaal blij zijn dat hij trainer wilde worden. Dat, dat is een deel van zijn karakter. Het gekke vond ik wel, hij heeft zelf altijd aangegeven dat hij nog heel graag één keer bondscoach wilde ja. worden, omdat hij zo graag in elkaar wilde halen. Dus het lijkt me geen opoffering. Maar goed, nu gaat hij ineens omdraaien gaat hij op beklagen klagen dat hij spelers moet lenen. Ja, dat is, is nog helemaal het werk indekken? van de bonskoos, Dat bij iedereen. Is het indekken? Ik weet niet of het indekken is. Misschien meent hij het ook wel echt zo. Alleen, uh, ja, ik denk dan dat hij het me... mijn jaar nog heel erg lang hoor. Je meent het elkaar. sowieso. Ik eh, denk dat, dat, dat indekken, dat had ik meer het gevoel toen hij zei dat er acht ja. landen meer kansen. De ja, ja, te ja, landen, ja, dat dan was heel lang bezig. En dit is gewoon hoe deze man is. En ja. uh, inderdaad, hij, uh, in die zin verandert hij ook totaal niet. De, de, zo is hij als trainer uh, de voetbalwereld binnengekomen. En zo zal hij ook afscheid nemen. Inderdaad, dat die constante zucht naar erkenning en, ja. en dat verongelijkt En niemand begrijpt hem. En ja. alleen zijn weg leidt naar Rome. Dat verandert gewoon helemaal nooit. Was jij ook verbaasd toen hij uh, meteen uh, een paar maanden geleden al zei, ik, ik ben weg naar Rio, ik, ik stop ermee. Uh, had je niet verwacht dat hij, uh, vooral ook omdat hij zei, Rio zal het nog niet worden, dat hij meer aan opbouw wilde doen en nog verder echt een prestatie wilde neerzetten? Nou, dat, aan zo'n ambitie zal het verder niks afdoen. Maar het, het moment verbaasde me sowieso. Ik snap niet waarom je dat niet gewoon, uh, als je dat wil aangeven, doe dat intern, dan kunnen ze daar al rustig gaan nadenken mm -hmm. over, een, over een opvolger volgend jaar. En ga gewoon lekker verder aan het werk. Maar goed, ja, dit werd ook weer zo pathetisch. En dan kwam hij van de week weer met zo'n verhaal. dat Zijn truusje had dan gezegd van hoe zonde het wel niet zou zijn... als zijn opvolger de vruchten zou gaan plukken. Alsof hij echt met iets unieks bezig ja. is. Uh, ik, ik, ja, ik, ik blijf me echt verbazen met die man. Ik ken hem ook al een jaar of twintig, net als Robert. En hij blijft verbazen. Toch zei je dat straks. We gaan het straks ook nog over de positieve punten van verhaal hebben. Ja, nee, nou ja, goed. Ja. Daarvoor hoef je alleen maar in, in dit geval van zijn bondscoachschap, van dit bondscoachschap, natuurlijk de niet naar de prestaties te kijken. Kijk naar de cijfers, die zijn toch bizar. Uh, de tegenstand is natuurlijk, uh, zeker, zeker in die kwalificatiepool, dat stelt niet zoveel voor. Maar ook de toplanden tegen wie ze oefenen, ja, dat, uh, dat ziet er gewoon hartstikke goed uit, uh, meestal. En ja, in die zin uh, doet hij het ook gewoon goed. Hè? Zijn coaching, en met name zijn trainingen, de manier waarop hij zijn trainingen geeft en zo, ja, dat, daarin is hij echt een voorbeeld voor, voor iedere coach in Nederland, vind ik ook. Ja, Het doet zich ook echt ja, tekort met dat raden gedrag. keer komen zijn daden wel te sprake. En dit, uh, vorige week de manier uh, waarop die Westie Snijder benaderde... of eigenlijk niet benaderde, ja, maar een via idea's. een persconferentie... Ja. Ja, nee, maar goed, da daarmee doet hij zichzelf ook, ook tekort, vind ik. Omdat het, het gaat nu inderdaad steeds over... het gaat vaker over zijn persconferenties eigenlijk... dan over uh, de, de wedstrijden van zijn elftal. Maar dat, dat roept hij over zichzelf af. Ik bedoel, hij trekt ook continu de aandacht naar zichzelf toe op die manier. Uh, Jij hebt wel nog wat toevoegd, Frans? Ja, nee, dat, voor mij is dat uh, altijd een rare manier om met mensen om te gaan... om iemand iets duidelijk te maken dat je hem dan niet selecteert. Ik zou zeggen... Weet je, uh, ik ga eens een keertje naar hem toe. Als bondscoach heb je tijd zat. Misschien zie ik dat verkeerd hoor. Misschien werkt hij 24 uur per dag. Ik heb geen flauw idee. Mm -hmm. Ga een keer naar hem toe. Leg hem uit wat je verwacht. En als je dat niet terugziet, selecteer ik je niet. Nou, Dat heeft ja. hij wel al gedaan hoor. Dat heeft hij al in drie gesprekken gedaan. Ja, en die maar, de boodschap als, is duidelijk. Dus als, die hoef je denk ik niet iedere mm -hmm. maand weer te gaan herhalen. Oh, nou Als dat zo is, dan, dan is dat, lijkt me dat prima. En ja. als afgesproken is dat niemand moet zeuren... Uh, als je niet geselecteerd bent en dat je dat wel via teletext hoort, dan vind ik dat een prima, een prima protocol. Maar bij Sneijder had het ook vraag. iets anders gekund, laat ik eerlijk zijn. Ik zou als coach ook met een aantal spelers daar ook misschien toch iets anders omgaan. Zeker als hij zo belangrijk is geweest. En Snijden zegt dat hij niet geweld is. Dan denk ik dat ook, dat, dat zo is. Ja, dat is, dat ja, is van ik, ik, ik vind ik het, het sowieso een rare afspraak dat je zegt: uh, ik maak me selectie bekend. En dat zet ik uh, uh, op de perskanalen. Uh, weet je, zo, uit zoveel man bestaat een selectie niet. Als je bij een selectie zit en je zit er niet meer bij, zou ik zeggen: dan bel ik altijd iedereen. Ja, maar eventjes. waar ligt de grens dan? Dan kun je wel 50 man hmm. gaan bellen. Ik bedoel Bert van Marwijk. Nee, dat nee, ook. Nee, niet. En nee, en nee ik, want de selectie dat... bestaat natuurlijk maar uit. Uh, hoeveel worden geselecteerd? 24? Nou, laten we zeggen dat er 5 afvallen. Moet je 5 ja. telefoontjes plegen. Nou, plan daar eens een uurtje in op. Een ja, dag. Maar ga je dan ook degene bellen die niet eens in de voorselectie zaten? Nee. Ik, ja, ik vind ja. dat een beetje gezeur allemaal. Ik bedoel, dat hoort er gewoon bij. Je zit erbij of je zit er niet bij. Ik vind alleen dat verhaal wel een veel te grote punten van gemaakt heeft. Ik bedoel, Snyder is op een persbijeenkomst in Turkije... Gevraagd van je. Heb je nog wat gehoord van Van Gaal? Heb je uitleg gehad. En toen heeft hij zo ja. gezegd. Nou, nee, dat niet. En ja, zo gaat het vaak ook in, in in de Turkse pers. Uh, als Snijder zegt: uh, ik hoop dat we van van Venebache winnen. Dan, uh, dan is de kop boven dat artikel: ik haat Venebadje. Ja, Hebben wij van spreken. Ja, ja. Dus nou, dus hij, ja. wordt enorm opgepompt allemaal. Ja. Hij heeft juist de kerk in het midden willen houden. En dat was gewoon een beetje een halfslachtige reactie. Ja. Hij had veel verder kunnen reageren, dat heeft hij niet gedaan. En van Gaal die gaat er tien minuten overlopen tetteren een paar. Ja, dat dagen. was namelijk is een persconferentie ja. uh, alsof je een misdaad begaan hebt. Ja. Weet je, dat is uiteindelijk allemaal dan maar bijzaak. Kijk, Van is een blijft natuurlijk een goede coach. Waarom? Omdat hij zat goede resultaten ingezet heeft. Klaar. Dus zo simpel kan je dat ook wel bezien. En nou ja, aan de andere kant ben ik er altijd maar weer blij om. Als er ook nog weer coaches zijn, waar je ook nog om kan lachen. Nou ja, prima. Dat is toch aardig, ja. We blijven even bij Atletiek. We hebben Frans thuis als laatste gehoord. Want we gaan naar Andy Houtkamp. Ze staan klaar voor de 5000 meter bij de vrouw. Met een Nederlandse, met Suzanne Kuiken. En ik ben heel benieuwd wat zij kan in dit uh, toch sterke veld. Hoor. Want uh, hier loopt bijvoorbeeld Diriba uit Ethiopië. 19 jaar jong pas, kan al 14,50 lopen heeft ze dit jaar gedaan. De Olympisch kampioen is erbij, Messeret Defar ook uit Ethiopië. En een uh, snelle Keniaanse Kibiwot. Ja, 14,33 is haar persoonlijk record ook dit jaar gelopen. En dan uh, zet je dat af tegen... Suzanne Kuiken die uh, in uh, baan 3 start, maar dat maakt verder niet zo uit. Met 15-04-36, maar het is ook knap dat ze in de finale staat. En een top 8 zou echt absoluut uh, uh, heel knap zijn in dit uh, ijzersterke veld. Een bijna vol stadion. Luznieki ziet dat de dames klaar staan en nu richting de startlijn gaan. En dan zullen ze 12,5 rondje moeten lopen in het stadion. Maar uh, het, uh, ja, de, de wave gaat zelfs nu door het stadion. Het is gezellig, het is leuk en ik ben heel benieuwd wat Suzanne Kuiken kan doen op de 5000 meter. Even naar Gio Lippens, want die heeft de officiële getallen, statistieken, Gio. Ja, we hebben wat officiële getallen, statistieken... terwijl we ook nog een beetje meeluisteren met een uh, gesprek... dat onze collega's van de Vlaamse televisie hebben met Tom Dumoulin... de nieuwe leider dus in de Eneco Tour. Uh, ja, piepjonge man uit uh, Maastricht... die afgelopen zomer zijn eerste toer reed... en nu zomaar ineens leider is in het klassement. En toch en toch en toch een klein beetje teleurgesteld is... dat hij net op die finish een paar kostbare seconden verliest... op de nummer 2 in het klassement nu. Dat is Dennis Stiebach, oud-wereldkampioen veldrijden. Hij staat nu op 8 seconden. Pakt er toch nog eventjes de Derde plaats. En uh, pakte ook nog eens eventjes. Uh de tweede plaats trouwens zelfs. En pakte ook nog even wat seconden. Omdat hij wat eerder uh, binnen was dan uh, Dumoulin. Vanwege die tweede plaats pakt hij ook nog bonificatieseconde. Dus Stiebar staat achtste. En als je dan bedenkt dat er morgen een etappe is. Die door Vlaanderen gaat. Een beetje ook op het terrein waar Stiebar toch ook heeft bewezen. Dat hij daar goed kan rijden met aankomst op de Westen. In Gerardsbergen. Net aan het begin van de muur van Gerardsbergen. Dan uh, betekent het toch nog dat het goed spannend is morgen. Nog even de daguitslag. David uh, Garcia Lopez die finishte als eerste de Spanjaard. Dus voor Stiebar. Voor Paterski. Dan Dumoulin op de vierde plaats. Vijfde Bakenlands. Zevende Liebe Westra. Philippe Gilbert, de wereldkampioen, kwam op 1 minuut en 38 seconden binnen. En Lars Boom, de man in de witte trui, op 2 minuten en 19 seconden. Gilbert trouwens, in een valpartij betrokken geweest. Op 60 kilometer van de streep. Samen met Dumoulin. Daar lag ook de Taylor Finney bij. En uh, die, daarvan weten we dat hij heeft uh, opgegeven. Dat was ook een van de kanshebbers op een goed klassement in deze 1, -1 tour. Gilbert kon zich terugknokken. Tot in de eerste achtervolgende groep. Dat gold ook voor Tom Dumoulin die nu leider is in het klassement. 8 seconden voor staat op Stibar. 23 seconden voor op Grifko. Dan hebben we Bakenlands en Impie op plek 4 en 5. Lieve Westra op de zesde plek op 37 seconden. En dan ook nog binnen de top 10 twee andere Nederlanders op 8 en 9. Wilco Kelderman en Pieter Wening. Het staat allemaal nog dicht bij elkaar. Het is nog spannend. Wening die op de negende plek staat. staat 1 minuut en 15 seconden achter Dumoulin. Er kan nog van alles gebeuren Mooi. Morgen in die slotetappe door de Vlaamse Ardennen. Maar voorlopig staat hij mooi bovenaan. Tom Dumoulin in zijn wereldbekerwedstrijd... in de witte trui, in de leiders trui. Dat was Gio Lippens. De vijf kilometer bij de vrouwen in Moskou... met Suzanne Kuiper kunt u zo beluisteren. Ook nog in het NOS Journaal dat meteen na vijf... begint met René van Brakel. Dit eerste half uur van het sportforum... met atletiek trainer Frans Thuis. VI-verslaggever Simon Swartkruis en Robert Messert van de Volkskrant... zit er alweer op. Maar we zijn dus terug... naar het NOS Journaal met René van Brakel. Tot zo. Oké, Sport op radio 1. Vanavond om 7 uur de herendivisie PSV Gohe Diggles. Kan doorkoppen en daar de penalty meten. RKC aanzetten. En nu is er een geweld. NEC Pac Swoor. Nu gaan schieten op de voorzakgeverbuur Groningen. Dus een RKB. verstrekt. En op kwart voor 9. Roda Vitesse. En het koop is daar NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.